In de Syrische stad Homs zijn bij geweld rond demonstraties... zeker veertien mensen omgekomen. Onder de doden zou een jongen van twaalf zijn. Volgens Syrische mensenrechtenorganisaties zijn tanks ingezet. De Staats-TV maakt alleen melding van een gewapende bende... die een groep arbeiders zou hebben doodgeschoten. Ook uit andere Syrische steden komen berichten dat het leger weer is ingezet. In Enschede is het feest van de FC Twente-supporters zonder problemen verlopen. Meer dan 10.000 fans keken op schermen naar de finale om de KNVB-beker tegen Ajax. Twente won in de verlenging met 3-2. Meteen na het laatste fluitsignaal barstte een groot feest in Enschede los. Volgende week spelen Twente en Ajax weer tegen elkaar. Dan wordt uitgemaakt wie landskampioen wordt. Dan nog het weer. Vandaag afwisselend zon en wolken. Smiddags kans op een bui. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Ooster. Maandag 9 mei, goedemorgen. Je zult het een weekje alleen met mij moeten doen. Lara is op vakantie. President Obama wil van Pakistan weten of Bin Laden hulp heeft gehad. En vooral van wie? Dat zei Obama in een televisie-interview. U hoort straks wat hij nog meer heeft gezegd. Het geweld tegen de opstandelingen in Syrië houdt maar niet op. Komen weer berichten over doden en massale arrestaties. Correspondent Nicole Fever doet verslag. In Libië gaat de strijd om Misrata in alle hevigheid door. En Gaddafi zet nog maar eens alle middelen in. Praat erover met militair deskundige Chris Klep. Hier won FC Twente gisteravond de beker, u hoorde dat. Het verslag van de wedstrijd hoort u en het feest daarna in Twente. En we zijn vanochtend in Enschede om te kijken hoe de stad zich voorbereidt op komend weekend... als de FC ook nog eens landskampioen kan worden. We bellen ook nog maar even met het ziekenhuis in Hengelo, waar gisteren alle elektriciteit uitviel. Over de eurozone en Griekenland praat ik vanochtend met hoogleraar financiële markten Arnoud Boot. En dan gaat het vanochtend ook nog over een volkstelling bij de buren, bij de Duitsers. De prins op de Noordpool en verwarming met tomaten. Daar hoort u veel meer over in dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. Onze account is NOS Radio 1. Ja, president Obama gaat ervan uit dat Bin Laden in Pakistan hulp heeft gekregen. Hij vindt dat Pakistan moet onderzoeken wie die hulp heeft gegeven. Dat zei hij in een interview met de televisiezender CBS. Do you believe people in the Pakistani government, Pakistani intelligence agencies knew that Bin Laden was living there? We think that there had to be some sort of support network for Bin Laden inside of Pakistan. But we don't know who or what that support network was. Uh, we don't know of er zijn mensen binnen het regeringsleven, mensen buiten het ...en Dat is iets wat we moeten investigeren. En de regering moet investigeren. Volgens Obama was er sprake van een ondersteunend netwerk. Maar waaruit dat netwerk bestond, welke personen, dat wil de president ook nog wel even weten. Volgens een hoge Pakistaanse functionaris kreeg Bin Laden hulp van Pakistanse geheime agenten. Hulp zou zijn gekomen van mensen die het oneens zijn met het buitenlands beleid van de Pakistaanse regering. Obama wil dat Pakistan een onderzoek instelt naar dat netwerk dat Bin Laden beschermde. And we've already communicated to them and they have indicated they have a profound interest in finding out what kinds of Bin Laden might have had. Uh, but these are questions that we're not gonna be able to answer three or Het days after the event. Uh it's we were able to Pakistan heeft ontkend dat het wist dat Bin Laden in het land was. Op een islamitische website is gisteren ook de laatste audioboodschap van Bin Laden gepubliceerd. Daarin dreigt hij dat de Verenigde Staten niet veilig zijn zolang er geen vrede in Palestina is. De terreurleider zei daar dat de aanvallen op de Verenigde Staten zullen doorgaan. In de Syrische stad Homs zijn tenminste 14 mensen omgekomen bij geweld rond demonstraties. Onder die 14- en 12-jarige jongen. Syrische staatstelevisie meldt alleen dat een gewapende bende... een groep arbeiders zou hebben neergeschoten. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. De troepen van president Assad zouden dit weekend de kuststad Banias... meer dan 200 mensen hebben gearresteerd. Volgens inwoners van Banias en Homs zijn water en elektriciteit afgesloten. Een ijzeren vuist staat de Egyptenaren te wachten... die de veiligheid van het land bedreigen. De interimregering in Egypte zegt hard op te treden tegen nieuw religieus geweld in het land. Door een botsing tussen moslims en kopten kwamen zaterdag twaalf mensen om het leven en raakten ruim honderd mensen gewond. Veel paniek, veel geweld en ook gisteren gingen mensen uit protest de straat weer op. Moslims vielen zaterdag een kerk aan. Ze dachten dat een vrouw werd vastgehouden die zich tot de islam wilde bekeren. Politie dreef met traangas de menigte uiteen en pakt uiteindelijk 190 mensen op. Het is onduidelijk wie daar achter het geweld zit. Deze man legt de schuld bij aanhangers van Mubarak. Haar worden binnenkort door een militaire rechtbank berecht. In een stille protestmars hebben tienduizenden mensen in Mexico geëist dat de regering de aanpak van de drugsbendes verandert. De las colonias, de deze insensata. Het no de initiatief voor de mars kwam van een bekende Mexicaanse dichter. Zijn zoon kwam in maart om door het geweld van de drugsbendes. En Mexico kan nog steeds zichzelf redden van het drugsgeweld, aldus deze dichter. En de violencia van het criminel, het de mensen die deze manier besangrenten? Nee. No. Corruptie bij de Mexicaanse overheid moet worden aangepakt, vindt een politieagent. Ook moeten een aantal grote misdaden van drugskartels snel voor de rechter komen. De agent liep mee in de mars, maar droeg wel een masker. We zijn nog tot de madre van de corruptie, van de impuniteit. En van dat we niet ons dat we niet naar ons komen. De stille tocht begon met een paar honderd mensen. In de vier dagen die de mars duurde... sloten zich tienduizenden mensen aan bij de dichter. De mars eindigde na 80 kilometer op het grootste plein van Mexico-stad. Ja, dan FC Twente, dat won gisteren de KNVB-beker van Ajax. In de Kuip in Rotterdam ging de confetti de lucht in. feest van de Twente-supporters verliep zonder problemen. In Enschede volgden vele duizenden mensen de finale tegen Ajax via schermen op de oude markt. Na het laatste fluitsignaal barstte een enorm feest los. Ja. Nou, deze Ajax-fan hoopt dan maar op betere tijden. Volgende week dan maar, hè. Moet maar, hè. Verdomme, kijk dan, uh, kut, Janko. Het was nog geen vrije bal. En dan, uh, ja, maar het schijnt echt wel goed gefloten. Maar ja, het is zuur. Ja, het is zuur, maar ja. Laat ze die beker maar hebben, wij pakken kampioenschap. Voorlopig was er in Enschede volgens de gemeente een uitzinnige feestvreugde in het centrum. De politie pakte wel enkele supporters op, onder meer omdat ze fakkels hadden aangestoken. De Amerikaanse stad Memphis vreest nieuwe overstromingen. De Burgemeester vraagt inwoners te vertrekken als dat nodig is. We vragen om te met de autoriteiten. En als ze om te evacueren, ze. Tientallen huizen zijn al ontruimd. Vanwege de extreem hoge waterstand van de Mississippi waarschuwen Amerikaanse autoriteiten voor de ergste overstromingen in tientallen jaren. Deze man vertrok met zijn familie als laatste uit een woonwagenkamp. My trailer is a little bit higher than anybody else's around here and I figured, you know zo lang mogelijk in zijn trailer gebleven, maar nu gaat hij dan toch maar weg. Deze vrouw somt op wat de overstromingen in haar huis tot nu toe hebben gekost. everything alles is going to have to come out and the walls are Eigenlijk alles dus, van binnen. Afgelopen week zijn al meer dan duizend woningen ontruimd... en verschillende buitenwijken van Memphis staan al onder water. Vrijdag daalde de olieprijs nog weer verder... en de euro ging daarmee ook weer omlaag. De Dow Jones-index noteerde tegen het slot van de handel... drie tiende procent hoger dan donderdag. Nasdaq pakte er vier tiende procent bij. En de AIX sloot vrijdag 1,2 procent hoger. Nikkei-index pakt de week alweer op met de handel... staat op dit moment op een verlies van enkele tiende van procenten.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 Marco Borsato is begonnen aan zijn serie concerten in de 3 Dimensions Tour. 3 Dimensions Tour, zal ik maar zeggen. Zaterdag stond hij voor 30.000 mensen in het Gelderdom in Arnhem. En komende week volgen daar nog drie concerten. En dan komen er nog vijf van die megaconcerten in het Sportpaleis in Antwerpen. Maar het blijft niet bij die hele grote concerten. Afgelopen weekend werd ook bekend dat Borsato een tournee gaat doen langs kleine zalen. Hij heeft weer eens zin om dicht bij zijn fans te zijn, zegt hij. Recensies van het eerste megaconcert waren lovend. Borsato had gastoptredens, onder andere van Lange Frans en Crystal. Hij zong Dochters in duet met de winnaar van The Voice of Holland, Ben Saunders. Kwart over zeven op zondagmorgen Hoor ik een stem die heel zachtjes aan samen vraagt Ben je al wakker?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 ja, zachtjes wakker maakt, vandaag is je grote dag. Sato met Dochters. Dit nummer werd trouwens onlangs gekozen tot beste Nederlandstalige lied door de radiozender 100% NL. En dan, om kwart over zes, horen wij het. het karakteristieke geluid van de ochtend naar een feestje. En tussen de plastic bekertjes loopt Joris van de Kerkhof. Plastic bekertjes en blikjes groene blikjes van het merk uh, hier, als je, waar de brouwerij staat... als je Enschede binnenrijdt. En die hebben tegenwoordig ook uh, rode blikjes. En dan staat er in goed Twents, uh, wie tot achter Twente? En staat dus dan met uh, OAT. Hier ook uh, op het uh, plein, de Oude Markt. Een... Ja, het is er allemaal. Gewoon een uh, winkelwagentje. Uh, en er is een meneer uh, statiegeld aan het ophalen. Want tussen alle blikjes... en uh, alle plastic bekertjes en dingetjes van de Amerikaanse eh, hamburgerketens. Eh, liggen dan ook nog flesjes waar, waar statiegeld eh, voor te krijgen. is. Dus ik begreep ook al van iemand die hier foto's aan het maken was. Dat, het, eh, dat de rotzooi een stuk minder is dan vorig jaar. Maar goed, ze moeten volgend jaar nog eh, kampioen worden. Die praten in zichzelf. Drie mensen hier op een terras. Tussen de kippen. Ja, er zit allemaal, allemaal euh, afval okay, van kip daar. Er zit kip erbij, hoor, we zijn heel vroeg. Ja? Goedemorgen. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, was het gezellig gisteren? Ik weet het niet. Wat was er gisteren? <laughs> nou, ik weet het niet. Is het normaal zo in Enschede? Ik vind het niet normaal. ding staat gewoon echt pal voor ja, je ja, neus. Zondag, het podium. Dus, uh... je hebt hier helemaal gezakken. Ja, een heel groot podium en daarachter al die blikjes. Daar, daar stonden allemaal mensen uh, uh, feesten vieren voor FC Twente. Want die... Wie? FC20? FC20? Oh nee. Zegt dat u niks? Nou, bent u Fristie aan het drinken? Ja. Dat zal vast iets anders gedronken zijn eerder. Uh, u bent cola aan het drinken tussen de stoelen en tafels door. Dat is, wat is dat nou voor merk wat u aan het drinken bent? Dat is gewoon weer een biertje. Ah, en wat staat er op het glas? Er staat dommel's op. Ja. Ja. Dat is bij Eindhoven in de buurt. Ja. Verkeerde glas in <laughs> ah, ah, ah, ah, ah, ah. Maar Jullie die... houden dat nog wel vol. Het is geen Amsterdam, nee. want dat is wel belangrijk. Geen Amsterdam. Het was dus best wel gezellig. Gezellig, ja, zeker. En vorige week nog gezelliger. Daar we gaan we wel vanuit, jou. ja. Jazeker. Ja. Nou, nou, Succes je. met uh, slapen. Maar daar zijn we al een klein beetje mee begonnen. Ja. Ja. Met de voeten op tafel. Eh, maar doe dat maar in een bed, dat is misschien ook wel, eh, wel, wel veel leuker. In de loop van de ochtend eh, wordt dit dan allemaal eh, schoongemaakt. Ja, dit is nog een flesje met eh, 15 cent statiegeld. En eh, de mensen, als je hier eh, Enschede binnenrijdt... dan heb je wel de tekst die je tegenkomt. Wij halen het afval op, jullie de titel. Nou, die titel is dan voor volgende week. Het afval voor vandaag. De beker is binnen in Enschede, de troep wordt opgegruimd. Joris van der Kerkhof kijkt hoe Enschede zich voorbereidt op volgende week... als de ploeg dus ook nog landskampioen kan worden. Bijna tien voor half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Sinds de revolutie is in Egypte de kunstsector opgebloeid. Vooral de muziekscene doet het goed. Protestbandjes treden overal op. Correspondent Sander van Hoorn bezocht zo'n optreden in Cairo. Om de Cairo Jazz Club binnen op het moment dat Mirjam en Abu samen aan het spelen zijn, buren en, vertellen ze me later, bijna in alles met elkaar oneens, behalve toen de revolutie uitbrak en ze besloten samen naar het tagreerplein te gaan. Ze kwamen thuis en ze besloten er een lied over te schrijven. Het duo was geboren en de muziek over de revolutie ook. Het is een jong publiek, velen hebben korte of lange tijd op het Taglierplein gestaan. Nu dus in een downtown jazzclub. Hippe lampen, alcohol en muziek over de revolutie. Revolutie aan de Nijl heet dit nummer van Abu en Mirjam. Een paar maanden geleden hadden ze niet gedacht dat ze hier ooit muziek zouden spelen over de revolutie. Not at all, not at all. It came as a surprise exactly like the revolution. Yeah. Absoluut niet, zegt Abu. Toen hadden we niet eens gedacht dat er een revolutie zou komen. We certainly would not have been singing them in public, that's for sure. Met dit soort liedjes hadden we zeker niet kunnen optreden, zegt Miriam. Anything that came even close to the regime or the president mm -hmm. or, um, was unthinkable. Iets wat ook maar leek op kritiek op de president of op de regering was uitgesloten. De censuur was zo compleet dat je aan zelfcensuur ging doen. In de muziek, maar ook in de beeldende kunst en de literatuur... zie je nu de revolutie en de vrijheid als een inspiratiebron. Alle mensen die toen stiekem kritische muziek maakten... zijn nu popsterren. Wij ook. landen Op het vliegveld in Cairo zag ik een groot bord van MobiNew. Dat is een van de aanbieders van mobiele telefonie. Ze maken op dit moment reclame met foto's van het Tahrirplein tijdens de revolutie, terwijl datzelfde mobiil tijdens die revolutie het telefoonverkeer platlegde. Ik haat het dat reclamemakers allemaal proberen mee te liften op het succes van de revolutie. Honestly, I think that it's good. I mean, on the one hand, it's kind of cheesy, but I do think it's good that all of these companies are clearly a, feeling a aan de ene kant is dat inderdaad goedkoop, zegt Mirjam. Maar het is ook wel goed dat bedrijven kennelijk de druk voelen... om in de geest van de revolutie te opereren. Meer open en meer transparant. Na de revolutie kwam er dus natuurlijk een lied over het referendum dat toen gehouden werd. Ja of nee is het refrein van het lied... Abu en Miriam, Kopsterren inmiddels. Stel dat je nu over het leger wil zingen. Nee, dat kan absoluut nog niet, zeggen ze beiden. Het gaat erover dat we als jongeren waakzaam en alert moeten blijven. Een lied geschreven voor de zonen van Mubarak. In deze dagen zullen deze laarzen over jou en je vader heen lopen... Veruit het populairste nummer vanavond in de Cairo Jazz Club. Het publiek herkent het allemaal en kan er geen genoeg van krijgen. Hoor ook in de opbloeiende muziekscene van Cairo. Dan naar Rusland. Over een paar uur schalt het oera weer over het Rode Plein. Als de jaarlijkse militaire parade door de Moskouse straten trekt. Al het materieel wordt tevoorschijn gehaald. En allemaal te ere van de Pa Biedi. De dag van de overwinning. Waarop de Russen vieren dat ze 66 jaar geleden nazi-Duitsland versloegen. Vanmiddag rollen ze weer over het Rode Plein de Katsusha-raketten... die vernoemd zijn naar het meisje Katsusha... dat in dit liedje verlangt naar haar geliefde aan het front tijdens de Tweede Wereldoorlog. En het is een liedje dat iedere Rus kent. Ook Anna kan het zingen. Ze heeft een bordje omhangen dat ze officieel verkoopster is... van de vlaggen en de soldatenpetjes met het rode speldje van het Sovjetleger die hier uitgestald liggen. Is het een goede business? Jazeker, zegt ze. Er wordt heel veel gekocht. Want voor Russen is Jane Pabiedi... De dag van de overwinning, misschien wel de belangrijkste feestdag van het jaar. Dan willen ze best voor een paar euro deze vlag kopen, waarop staat bedankt opa voor de overwinning. Waarom is die oorlog nog steeds zo belangrijk voor Rusland? We moeten blijven herdenken, zegt Anna. De veteranen die hun leven hebben gegeven, zodat wij konden blijven leven. Voor mij gaat het bijvoorbeeld om mijn opa, die ook gevochten heeft in de oorlog aan het front. Rusland heeft zulke enorme offers gebracht. Dat moet iedereen weten. Wie wel eens in Rusland geweest is op 9 mei weet... het belang van Jane Pabier die de dag van de overwinning is moeilijk te overschatten. Meer dan 20 miljoen doden vielen er in de Sovjet-Unie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Meer dan waar ook ter wereld. Enorme billboards en oranje-zwarte linten memoreren dat. Ze hangen door de hele stad. Er zijn honderden podia, vieringen, vuurwerk en natuurlijk de militaire parade. Hoewel dat een jonge traditie is, die pas sinds vier jaar weer in ere hersteld is. Hoe langer het geleden is lijkt het, hoe groter het gevierd wordt... Rusland heeft reden om trots op zichzelf te zijn. En veel critici zeggen dat daarom 9 mei zo belangrijk is. Omdat er tegenwoordig nog maar zo weinig anders is om trots op te zijn. Vitali verkoopt iets verderop van Anna ook vlaggen. En hij is boos. Rusland zorgt niet voor zijn soldaten, roept hij. Dat doen ze nooit. Al die miljoenen die ze aan de parade besteden... dat kan de regering beter aan de veteranen uitgeven, zegt hij. De regering zegt wel dat ze hun leven te danken hebben... aan de mannen die toen aan het front vochten. Maar diezelfde mannen, die hebben nu geen huizen. Ze kunnen niet normaal leven. Onze regering doet helemaal niets voor ze. Een schande... Van mij hoeft al dat machtsvertoon niet. collega Verkoopse Anna gaat vanmiddag in ieder geval wel naar de parade kijken. En tegelijkertijd werken om geld te verdienen. Twee vliegen in één klap, lacht ze. En daar komen alweer nieuwe klanten om haar wit-blauw-rode Russische vlaggen te kopen. over de dag van de overwinning in Rusland, in Moskou... om precies te zijn, van Kisha Hekster. Het NLS Radio 1 Sport. Deel 1 van de polderklassico is gewonnen door FC Twente. Gisteravond werd Ajax verslagen in de finale om de KNVB-beker. Beslissing viel in de verlenging, het werd uiteindelijk 3-2... en dat na een 2-0 voorsprong van Ajax. De tegentreffer kwam vlak voor rust... en kwam ook hard aan bij de ploeg van Frank de Boer. Het is natuurlijk wel een psychologische tik... Dat je de, de vlak voor rust, één minuut voor rust, de 2-1 krijgt. Heb ik ook in de rug gezegd, natuurlijk is het jammer, maar je staat er wel twee in voor. En dat moet je ook uitstralen. En niet zeg maar met een sip gezicht zitten, omdat die goal uh, is gevallen. En uh, ja, maar dan kom je toch binnen de kleedkamer uit. Je durft niet meer te uh, voetballen, omdat ze iets meer druk geven, maar je moet dan blijven voetballen. Daarna doen we het wel. En je ziet en dan domineren we eigenlijk tot en met het einde van de, van de verlenging. En dan is het heel zuur dat je uiteindelijk uh, niet tot penalties haalt. Want uiteindelijk werd de 3-2 binnengekopt door invaller Mark Janko. Dat deed hij na een vrije trap van wie anders dan Theo Jansen. Ja, ik zette hem voor. Uh, ik riep Janko bij me om te zeggen van waar hij heen moest lopen. En uh, ik denk dat hij fantastisch fantastisch uh, ja, Daarvoor waren we wat ongelukkig, denk ik. Want toen hadden we ook al wat kansen. Maar uh, ik denk als je de wedstrijd bekijkt, is het gewoon een verdiende overwinning. Sfeer in de Kuip was fantastisch, vond ook een van de verliezers, Demi De Zeel. Ja, prachtig. Met AZ speelde ik ook tegen Ajax. Toen verloren ik hem ook. En...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 Ajax kan alle teleurstelling vergeten dan... als volgende week ten koste van FC Twente de landstitel wordt veroverd. Voor Twente-keeper Sander Bosker is het seizoen sowieso geslaagd. Hij speelt dit seizoen alleen in het bekertoernooi. Zijn concurrent Michailov krijgt de voorkeur in de competitie. Bosker keept er goed in de finale. Ja, goed, daar sta je voor. En, uh, de hele bekertoernooi al uh, van wat doel kunnen spreken. En, uh, ja, blij dat het in de finale dan ook lukt. Ja, hoe voelt dit nou voor jou? Ja, een droge keel en een brokje. Ja, een brokje ook in de keel? Ja, natuurlijk. Ja, ja, als je tweede keeper bent geworden en je mag de beker toernooi spelen, halve finale, en je wint hem dan ook, ja, dan word ik er wel emotioneel van je. Ja. Nog, tennisser Novak Djokovic die heeft ten koste van Rafael Nadal het graveltoernooi in Madrid gewonnen. Servische tennisser versloeg de Spanjaard in de finale met 7-5, 6-4. Het is voor Nadal zijn eerste nederlaag op Gravel sinds mei 2009... toen de Zweed-Robin Söderling hem uitschakelde op Roland Karos. Djokovic behaalde zijn zesde toernooi, zegen van het jaar alweer... en heeft nu 32 wedstrijden op rij gewonnen. Radio 1, het NOS-journaal. Half zeven, hier is Dorald Megens. Goedemorgen. De vakcentrale FNV roept gemeente op niet mee te werken aan het kabinetsplan om taken over te hevelen van het Rijk naar gemeenten en provincies. In een open brief op de website van de Volkskrant schrijft de FNV dat de gemeente het bestuursakkoord moeten verwerpen. De gemeenten stemmen 8 juni over het akkoord, waarin afspraken staan over uitvoering van bezuinigingen en hervormingen.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 En tienduizenden mensen hebben in Mexico in een protestmars geëist dat de regering de strijd tegen de drugsbendes verandert. Sinds 2006 worden Mexicaanse veiligheidstroepen op grote schaal ingezet tegen drugsbendes. Zeker 35.000 mensen zijn sindsdien om het leven gekomen, onder wie veel burgers. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws? Het weerbericht van Weer Online.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 Vanmiddag blijft ook de kans op een bui bestaan. Vooral in het midden en westen is de kans op een bui groot. Maar het is niet uitgesloten dat in het oosten plaatselijk ook een buitje voorkomt. Later is overigens ook kans op onweer. Het was zo'n 18 à 19 graden aan zee tot 27 graden in het uiterste oosten. Dan de wind, die is zwak, hooguitmatig, komt uit het zuidoosten. Maar in het westen, daar waait de wind uit een noordwestelijke richting. Nou, vanavond dan blijft de kans op een bui bestaan... De komende nacht wordt het droog. Aan ah, de wt informatie. de dagelijkse files naar Amsterdam staan er op de A7 op de A8. Op de A27 ben daar richting Utrecht, 6 kilometer tussen Knoopend Goorkum en Lexmond. En er is een ongeluk gebeurd op de A28 van Zwolle naar Utrecht, dat levert 6 kilometer files op tussen Amersfoort-Vathorst en leusden Zuid.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 Vijf over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Kroonprins Willem-Alexander is momenteel in Groenland. Op uitnodiging van het Wereld Natuurfonds gaat hij kijken op de ijskap. Hij krijgt daar de laatste ontwikkelingen te horen. En hij ziet en hoort ook de gevolgen van het smelten van die ijskap. Glacioloog Roderick van der Wal is ook bij het gezelschap in Groenland. En in Groenland is het nu half drie s'nachts. Meneer van der Wal nu aan de telefoon. Goedenacht. Nacht. Uh, wij zuchten hier in Nederland onder een uh, heel warm voorjaar. Hoe is dat in Groenland? Nou, in Groenland is het uh, op het moment uh, vrij normaal. En dat uh, betekent dat het uh, nu uh, ongeveer 0 graden is waar ik ben. En ik ben uh, aan de westkust van Groenland, ongeveer halverwege het eiland. En dat is ongeveer op uh, 70 graden noorderbreedte En hier wordt het op het moment niet meer donker. Dus ik uh, heb, uh, ondanks het feit dat het midden in de nacht is, uh, prachtig uitzicht hier uh, op het fjord wat vol ligt met uh, ijsbergen. U zit qua temperatuur 30 graden lager als wij. Is dat normaal? Ja, dat is hier uh, volstrekt normaal. Uh, de uh, winter is net afgelopen en het voorjaar breekt aan. En uh, de sneeuw die begint nu net uh, ongeveer te smelten. Maar er ligt nog sneeuw? Jazeker, er ligt nog uh, redelijk wat sneeuw. Ja. Is dat een goed teken? Ja, dat is uh, wel een goed teken. Want uh, vorig jaar, uh, om deze tijd, was dat eigenlijk al een stuk minder. Dus uh, het is... De condities zijn wel iets beter dan vorig jaar. Ja, want uh, daar bent u daar eigenlijk voor om de omstandigheden daar te bekijken... In het, in het Noordpoolgebied en de IJskap te bekijken. Kunt u al iets zeggen over hoe het erbij ligt? Nou, wat ik uh, wel kan zien is uh, wat het vorig jaar uh, een erg slecht jaar geweest is voor de IJskap. Er zijn mensen nu uh, op de IJskap geweest hier uh, met onze missie... en die hebben kunnen zien dat er veel meer smelt geweest is... Uh, als vorig jaar, dus dat sluit heel erg aan bij andere metingen die er beschikbaar aan te komen zijn over hoe de toestand geweest is in Groenland vorig jaar. Ja, veel meer smelt, zegt u. Hoe zie je dat? Ja. Nou, dat zie je doordat er dan in het sneeuwpakket heel veel ijslagen aanwezig zijn, die duiden op dat het de vorige zomer veel gesmolten heeft. En, nou, dat is vrij eenvoudig waar te nemen en dat, dat is een van de dingen die ze nu gezien hebben. zeg maar. Hoe verloopt eigenlijk die, die missie met dat gezelschap onder de prins? Ja, dat gaat uitstekend. Er uh, is een uh, hele goede sfeer. En, uh, er is veel uh, informatieuitwisseling tussen de wetenschap aan de ene kant en uh, de rest van het gezelschap aan de andere kant. Er zijn mensen betrokken van de ruimtevaartorganisatie ESA, die veel hebben laten zien over hun uh, satellietmetingen. En er zijn een aantal lezingen geweest. En morgen is er een uh, uitgebreid gesprek met uh, Groenlandse vertegenwoordigers uh, van de overheid en uh, klimaatdeskundigen uit Groenland zelf. Ja. En die lezingen komen toch anders aan daar ter plekke dan wanneer ja. je ze in Nederland houdt? Ja, die komen anders aan. Ja, omdat uh, de betrokkenen ook uh, daadwerkelijk uh, buiten kunnen zien... Uh, wat er gebeurt en kunnen ervaren wat er gebeurt. En wat heeft een grote impact. Schrikken zij van de situatie daar? En schrikt u daar trouwens zelf nog van? U komt er regelmatig? Uh, nou, voor mij is het natuurlijk niet echt schrikken meer. En voor de anderen is het vooral meer een, uh, bewust worden... en uh, met de neus op de feiten gedrukt worden, denk ik. Het, het gezelschap daar is daar om aandacht te vragen... voor de situatie in het Noordpoolgebied. Um, lukt dat? Trekt het veel aandacht? Ja, dat is hier vandaag natuurlijk moeilijk te beoordelen. Ja, dat is ook weer <laughs> waar. Moment. Van de Groenlanders niet. Nou, ja, dat nu wel. dat trekt wel degelijk veel aandacht van de Groenlanders. Want uh, morgen is er dus een gesprek met de minister-president van Groenland. En uh, er is deze week een belangrijke vergadering uh, in uh, Nuuk van de Arctic Council Meeting waar deze problematiek ook centraal zal staan... en waar vertegenwoordigers uit vele landen aanwezig zullen zijn. Dus het heeft wel degelijk uh, veel belangstelling hier. Ja, en hoe belangrijk is dat? Want je zou zeggen, het, het is toch wel voldoende in de aandacht. Nou, dat weet ik niet of dat zo is. Dat, uh, dat is ook een beetje... Dat, gaat, dat komt en gaat. Er kan denk ik niet genoeg aandacht voor zijn. Hm. Goed, meneer Van der Wal, Roderick van der Wal, u mag naar bed. Ja. Zeker. Gordijnen dicht, het het want anders, eh, gordijnen dicht, anders blijft het zo licht, hè? Ja, ja daar helpt niks tegen, hoor. Hartelijk dank voor uw verhaal. Ja, goed. Succes ermee. Wel Dag. Rodrik van de Wal dus met het gezelschap van de prins... mee richting de IJskap, in ieder geval in het Noordpoolgebied. Een ontdekkingsreis door, door de geschiedenis van Parijs met de metro. Dat is het onderwerp van metronom... Een boek dat in Frankrijk een bestseller is geworden. Het is geschreven door Laurent Deutsch. In Frankrijk zelf zijn er een half miljoen exemplaren van verkocht. En nu is de Nederlandse vertaling uit. Laurent Deutsch is een bekende filmacteur in Frankrijk. En Jeroen Wielaert ging hem opzoeken. Uiteindelijk, uit Raad nam hij daarvoor de metro. Honderden boeken zijn er al over Parijs geschreven. Maar het succes van het nieuwe werk van Laurent Deutsch... is het gevolg van zijn originele idee om de metro te nemen... als raamwerk voor het verhaal van 21 eeuwen. Goed gedocumenteerd vertelt hij alles met een prettig soort lichtheid. Ik neem de metro om hem te ontmoeten op een terras bij een theater aan de boulevard Saint-Denis. Deutsch wilde het verhaal opnieuw vertellen aan Parijzenaars. die zelf de slechtste kenners van hun stad zijn, de Eiffeltoren nooit beklommen hebben. Wat ik vooral wilde, is de histoire de France in het quotidien des Parisiens. De stad de is de De metro kennen ze wel. Het is een schatkamer met veel verrassingen. Zo kunnen ze door de geschiedenis van de stad rijden. Ik ga me gebruiken de wat elke dag tegenkomen hun itineraire, zodat ze zich dat ze een schat voor zich hebben en dat ze neus met mooie verrassingen en mooie reizen. Het is een reis door de tijd, naar het midden van de aarde, zoals Jules Verne dat deed met de Nautilus. Ik wilde hun metro métro in Nautilus de Jules Verne en hen een beetje de stad redetourneren, zoals een reis un het midden van de aarde, zoals een reis in de tijd. Deutsch wilde meer dan die vaste punten langs gaan, die toren de Notre Dame. Nu stapt hij in hoofdstuk 1 uit bij de halte Cité. En leg dan uit dat de Romeinen zijn begonnen op het eiland midden in de Seine. En niet de Galliërs, die een nederzetting bouwden binnen een kronkel in de rivier westelijk bij het huidige Nanterre. De Galliërs woonden in een oppidum, een beschermd tijdelijk kamp. De Romeinen bouwden het eerste Parijs, met dank aan Julius Caesar. C'est les Romains qui vont situer pour de bon la ville de Paris et qui transformeront la notion d'oppidum un peu comme ça en presque même nomade en cité éternelle qui sera jamais maintenant sur ce lieu autour de l'île de la cité. Ça on le doit à Jules César. Hoofdstuk 5. Halte Louvre Rivoli. Hier beginnen de Franken aan hun stadsdeel. 5e daar bouwden ze een versterking, een Louvre, het werd Louvre. Je veut dire Louvre, en qui est une tour. Een toren die uitzag op de stroom nieuwe inwoners, die eerste nieuwe Fransen. Les Parisiens die allee ceder, die allee offrir la ville à ces nouveaux envahisseurs, die allee donc se mélanger au gallo romain et finalement amener la France dans une nouvelle diversité. Et ça, ça s'est passé sur les rives de la Seine, au niveau du Louvre. hoorde u van Jeroen Wilaert over het boek Metronoom in Frankrijk. Een bestseller. Dan We maar weer geschakelen met Joris van der Kerkhoff in Enschede. Okay. Okay. Joris, net heb ik je laten rommelen tussen de plastic bekertjes. Nou, wil ik wel even weten wat je vandaag in Enschede gaat doen. Nou, met mensen praten over uh, wat het nou is uh, als, uh, als je team uh, van hier uh, kampioen uh, gaat, uh, gaat worden of gisteren de beker uh, heeft uh, gewonnen. Dit is nu, nu nog de, de markt. Dat gerommel uh, wat je een half uur geleden hoorde is de markt. En uh, aan de zijkanten van de markt, uh, de oude markt, zijn allerlei cafés. En als je van het gerommel van de blikjes en de bekertjes het café inloopt... dan plakken vooral je uh, voeten nog, uh, je schoenen <lacht> nog, uh, nog uh, aan de stenen. Meneer Moeskop is de baas van, uh, van café Brasserie, de kater. U ziet er niet zo uit als de naam van uw café. Oh nee, heel zo? In welk opzicht dan? Nou, u ziet er redelijk fris uit. Oké, okay, ja. Nou, ik heb gisteren niks uh, gedronken natuurlijk. Als uitbaten moet je nuchter blijven. En dat is uh, gelukt. Mijn Enschedees is niet zo goed, maar ik hoor dat u hier niet vandaan komt. Nee, klopt. Ik, ben, uh, ik kom uit Alkmaar. En uh, ja, door omstandigheden ben ik hier gekomen. Onder andere dat uh, short Kooistra-verhaal. Ja, ja alle cafés waren, veel van de cafés waren hier van Short Kooistra... en toen u overleed is, hebt u een deel opgekocht? Ja, dat klopt. Ja. Nou, ziet u dit hier, hier voor u liggen? Al die bekertjes en al die blikjes. Um, ik vind het ontzettend veel en smerig, maar is het veel... Ja, het is wel veel, maar uh, wat, ik, uh, wat ik wel vind. Uh, het viel een beetje tegen. De mensen waren heel rustig. Er werd uh, in principe niet eens zoveel gedronken. Mijn broer, die is ook uitbater hier. Die zegt dat het was, uh, vorig jaar veel meer Veel drukker, werd veel meer gedronken. Dus, dus uh, dat moet dat, uh, ja, ja, misschien volgende week ook komen. Want dan is het kampioenschap, gisteren was de beker. Het gaat over voetbal, dat hebben we nog niet eens genoemd. U komt het uit Alk, maar hebt daar ook kampioenschappen meegemaakt dan? Ook als man, was dat anders? Uh, nou, nee hoor, het is hetzelfde. Alleen ik vond wel dat ze hier heel erg... Uh, uh, uh, het was gewoon uh, zo uh, vriendelijk en zo... Uh, die mensen zijn hier zo bezeden van voetbal, dat is ongelooflijk gewoon. En, en ja, ik vond dus dat, uh, dat nou, ondanks die mensenmassa, dat er heel weinig problemen waren hier. Dat, en dat viel me echt op. En, uh, en Alkmaar, zijn wat dat betreft wel nog wel iets uh, heftiger, denk ik. Kunt u zich in ieder geval nog herinneren? Ja, absoluut. Dat was kort geleden. Ja, en wat gaat u voor volgende week uh, uh, doen? Het café was dicht. U moest hem wel openhouden voor een toegang naar de wc. Maar binnen kon je geen, geen drink halen. Dat kon alleen maar buiten. Ziet het er volgende week dan hetzelfde uit? In de verwachting dat, het, dat er dan het kampioenschap weer komt? Nou, ik doe dat iets anders hoor. We gaan nu... Het, uh, hadden, het is een lange rij met, uh, met bars nu. Hè? Maar dat doen we volgende week. Doen we het anders. Zetten we dan meer naar buiten. Een vierkante bar neer. Dat we wat beter bereikbaar zijn. En het, het beeldscherm viel een beetje tegen. We hadden maar één beeldscherm. En we hadden allemaal een beetje op meerdere beeldschermen ge, ge, ge, ver, verwacht. En uh, mijn broer, da, de olie, zat het beste hier. Bij de drie en uh, Die had natuurlijk uh, de beste plek. Wij zaten er een beetje af, uh, afgelegen eigenlijk. Ja, nou, het zal volgende week dan allemaal anders zijn. Heel kort, er is nog een meneer aankomen rijden op zijn uh, scooter. Uh, u zegt dat u vooruit kunt kijken. U had de uitslag van gisteren uh, voorspeld. Hoe gaat dat dan volgende week? Nou, ik hoop zelf uh, dat uh, FC Twente het gaat halen. En ik weet wel dat de club en de supporters heel strijdlustig zijn. En, uh, maar, volgende week... Het trekt week, een ik, beetje ik, met uw ik gezicht. Heb, ik, ik heb uh, altijd uh, dingen waar ik vooruit zie, wat altijd uitkomt. Ik ben heel bang dat uh, Amsterdam is toch... Uh, de, de, ja, ik hoop het niet, maar uh, ik ga op mijn... Uh, u voelt voelsprieten doen. af en ja. u verwacht dan dat het, dat, het, dat het niet goed gaat komen? Ik ben een uh, heel goed Twente-fan. Ik woon ook vlak bij de groos. En uh, mijn hoop is gewoon dat ze het, uh, Enschede die verdient op hebben... qua uh, ja, uh, uh, dat, uh, ook de horeca uh, wat geld gaat verdienen. Ja, dat ja. doen ze ook wel. En over groos gesproken? God, wat plakt dat zeg. Ja, ja zeker. Ja, goed. Succes met schoonmaak. Trakt nog meer sport, maar dan ook uit Rotterdam trouwens. Dat was natuurlijk gisteren ook die finale uh, om de beker. Uh, maar daar is ook het WK tafeltennis begonnen. En talenten krijgen daar de kans om ervaring op te doen, wordt u zo duidelijk. Eerst de verkeersinformatie bij de AWB Kees Quarks. Marcel, goedemorgen. goedemorgen. Een, uh, normaal begin van deze maandagochtend. Uh, wat de dagelijkse files in de regio Amsterdam. Dat staat op de A7 en op de A8. Ook naar Utrecht op de A27 breiden. tussen geknopend Gorkem en Noordeloos 3 kilometer. Ja, wat opviel was een file door een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Het ongeluk is inmiddels van de weg, maar staat nog wel 6 kilometer... tussen knooppunt Hoevelaken en Leusden. Ja, Kees, alles normaal. Vakanties zijn voorbij. Wat wordt dat vandaag? Ergens tussen de 150 en de 200 kilometer. Niet, enige, vo enige voordeel van de laatste de zon zijn we voor een groot deel af. Oké. Okay. <laughs> Dan krijgen we weer regen. Hè? Precies, ja. Ja. Precies. We wachten het af, Kees. dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal Het Marcel Oosten. Henschede en FC Twente hebben dus afgelopen nacht feest gevierd... na de bekerwinst op Ajax. In de finale werden de Amsterdammers in de verlenging... en dan ook pas in de laatste minuten met 3-2 verslagen. Zondag dan beslissen Ajax en Twente in een onderling duel de strijd om de titel. Verslaggever Gio Lippens ving Twente-trainer Michel Predom op... na de uitreiking van de beker en praatte met hem over komende zondag. Feest in de kleedkamer, uh, Michel Predom, Champagne in de hand, dat is de eerste. Ja, ja, eigenlijk wel, ja. Uh, ik hoop dat de eerste is, dat er nog een andere komt, maar uh, ik denk dat we nu vandaag niet over de volgende week moeten denken. We moeten genieten van onze prestatie, denk ik, van onze overwinning. Uh, na, na de Jan Kruisgaal is de tweede prijs binnen. Wij hopen natuurlijk op de derde, maar vandaag, ik, ze moeten gewoon genieten. En, en, en dan vanaf dinsdag gaan we terug werken op de volgende wedstrijd. Er zijn trainers die minder succes hebben. Ja, oké, okay. maar ik denk dat het succes is van een club. Uh, natuurlijk, en, ja, trainer heeft ook succes, succes gehad in België, maar uh, dan als je samen gaat, dat is goed. Uh, we begrijpen elkaar goed, maar je, je moet daar zien, ik, in ieder geval van FC Twente, zeker van een club die, die schitterend werkt en waar al, al de delen van de club schitterend werken. Hoe moet dat nou deze week? Hoe krijgen ze weer op scherp voor die uiteindelijk allesbeslissende wedstrijd? Ja, uh, ik, ik, ik verwacht ze heel scherp vanavond. Dat is de eerste punt. Daarna gaan, gaan de vermoeidheid komen. Hè? Die, die, al die minuten, uh, ja, dat, dat, zal, uh, dat, zal, dat zal wegen. Maar dat is hetzelfde voor Ajax. Dus wij gaan, wij gaan zoals we deze week hebben gedaan, recuperatie, tactisch trainen. En vooral uh, ja, genieten deze week ook van een kleine, kleine partijtje. Dit is deel 1 van een hele mooie finale... Van dit voetbaljaar. Ja, deel 1. Ik hoop dat dat is een, een beetje een ander verhaal volgende week. Want wij we, we gaan naar Ajax. Hier was een neutraal terrein. En, en, en we hebben wel een punt voorsprong. Dus voor ons een gelijkspel is, is, is goed. Maar je hebt ook gezien dat we kunnen niet op, op gelijkspel kunnen spelen. Ja, die sfeer nog even. Hè? Want jij zei dat net. Van volgende week gaan we naar Ajax. natuurlijk Dat stadion is dan helemaal Ajax gekleurd. Dit was uniek, hè, denk ik. ik heb, dit heb je in Portugal waarschijnlijk nog wel eens meegemaakt, maar... Ja, ik heb in een keer een, een finale tegen Sporting Lissabon gewonnen. Ook, en dat was ook 60.000 mensen. Dat was schitterend. Maar ik denk, onze supporters zijn gewoon fantastisch. Die hebben zo, ons zoveel kracht gegeven, ook uh, gisteren op Autostraat op uh, als wij vertrokken. En, en vandaag, dat was schitterend. Maar ik denk vooral ook, en niet vergeten dat het een grote publiciteit was van de twee ploegen, want we hebben, ja, denk ik, heel mooi voetbal met veel emotie, veel aanvallende voetbal getoond. We hebben afgezien alle twee op sommige moment en, en, en ja, vandaag hebben wij gewonnen. Ik hoop dat het zo blijft in de toekomst. Michel Prudom, de coach van FC Twente. Volgende week kan hij dus met zijn club kampioen worden. 2K tafeltennis in Ahoy Rotterdam is begonnen met de kwalificaties. De toppers, ook die van Nederland, die hoeven daar niet aan mee te doen. Zij zijn rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. De talenten, die lieten zich wel zien. Zo ook Nederlands hoop voor het vrouwentafeltennis. Ja. Je ziet ze letterlijk vliegen. De balletjes in de trainingshal. Waar gespeeld wordt op 32 tafels. En al die tafels zijn bezet. Dan klinkt het toch heel wat rustiger als je terechtkomt in het sportpaleis zelf. De hoofdarena waar vier tafels staan opgesteld. Waar alleen de allerbeste in actie komen. En de Nederlanders. Daar gaat het publiek eens goed voor zitten. Bijvoorbeeld voor deze dame. 17 jaar pas. En nu al wordt ze vergeleken met Bettine Vriesenkoop. Um, ja, ik zie mezelf toch als iemand anders. Ik ben nog steeds Brit eerland daar zijn we Tine En ze speelt ook wel anders, dus ik trekt me niet zoveel van aan. Ze wilde zelf niet zoveel van weten, maar de vergelijking is niet helemaal onterecht. Net als Bettine Vriesekoop won brit eerland de Europese jeugdkampioenschappen. Ja, tuurlijk, zij is natuurlijk een grote topper geweest. En ik ben nu ja, het aankomende talent. Of ik ben nu een talent en misschien wordt het wat iets. Ik hoop zelf van wel. En ja... Dat is, dat is toch de vergelijking dan. Nog een parallel. Net als Bettine Vriesenkoop speelt ook Brit-Eerland in de mannencompetitie. Er zijn wel een paar teams die bij de dames goed zijn. Maar er zijn er maar gewoon echt weinig. Er zijn drie clubs. En ik wil toch meer wedstrijden spelen. En ik vind zelf mannen taal, dus ook hartstikke leuk. Dus ik vind het wel goed zo. Al is het de bedoeling dat ze uiteindelijk in het buitenland gaat spelen? Ja, ik denk uiteindelijk wel. Want ik heb nu nog school en daarna ga ik ook kijken of ik misschien ergens anders naartoe kan. Want dat wordt het toch wel. De nieuwe Bettine of niet, dat doet het niet zo toe. Zeker is Pieke Franse, assistent bondscoach, dat Britt-Eerland beschikt over uh, grote kwaliteiten. Er is iemand die, die uh, het vermogen heeft om uh, elf, echt boven zichzelf uit te stijgen. Daar is ze heel goed in. Rise to the occasion, dat is uh, Britt. Ze heeft doorzettingsvermogen, ze heeft een echte ambitie. Eh, misschien gaat ze soms wel te ver daarin... dat ze eh, niet de rust kan nemen tussendoor. En eh, Ze vindt afstands hartstikke leuk, dat is ook heel belangrijk. En ze is helemaal niet bang voor de competitie. Dat is heel belangrijk. Ze gaat het wedstrijdelement. Dat kan ze goed aan. Brit- eerland dus, samen met Koen het jeugdige talent. Hageraads is 16, Eerland dus 17. En Elena Timina, een van de oudgedienden in de Nederlandse ploeg... weet dat ze nog wel het nodige te leren hebben. Oh, nog veel, veel. Het is om te beginnen superleuk om Goen uh, bij te hebben. En Brit-Ierland en Koen uh, Gageraad is gewoon echt uh, superleuk. Hij Geef, geeft een uh, uh, beetje Friese adem, weet je, in het team. En uh, ze zijn nog zo onerwaren en zo puur. En zo, ja, het is gewoon puur. En uh, hun emoties zijn ook puur. Ze verstoppen niks, weet je. Dan, uh, ja, als ze verdrietig zijn, zijn ze verdrietig. Als ze blij zijn, zijn ze blij. Dat is gewoon supermooi, ja. maar ze moeten gewoon leren omgaan met, een, uh, met grote toernooien. En uh, ook qua puur technisch, tactisch, uh, mentaal moeten ze ook nog heel veel leren. Maar ze zijn op goede weg, dat is gewoon leuk. Want tafeltennis is een mentaal spelletje. Is dat inderdaad waarin hem die ervaring zit? Het kunnen omgaan met spanning, met bepaalde momenten in een wedstrijd? Heel erg, ja zeker. Tafeltennis, uh, niet alleen maar uh, mentaal spelletje. Ze moeten ook lichamelijk sterker worden, ze moeten ook heel veel technisch leren. Maar mentaal zeker, want zelfs als je alles kan, je moet wel kunnen dat op de allerbelangrijkste momenten, om goede momenten te kunnen gebruiken. En dat zit in je kop. En uh, ja, dat moeten ze inderdaad nog leren. Ze moet dus nog veel leren, Britt-Eerland, maar haar start op het WK is veelbelovend. Met een zege in de mixdubbel en een zege in het enkelspel zit ze nog volop in het toernooi. Echt, bij de top hoor nog niet. Het dus is ook lastig van hem te winnen. Ik ben nu op de toernooi middelmodus. Daarom hoop ik ook om de kwalificatie door te komen. Tafel tennistalent Britt-Eerland en Edwin Cornelissen, die sprak me daar. Het NOS Radio 1 Journal. de ochtendkranten. Hier is Marjan Koekoek. FNV weigert kabinetsplan uit te voeren, op de Volkskrant. Vakcentrale FNV keert zich tegen het kabinetsplan... om een groot deel van het rijksbeleid over te dragen... aan gemeenten en provincies. Ook de grote steden en drie provincies zijn al tegen. In een open brief aan alle wethouders waarschuwt FNV de gemeente... dat zij de rommel van het kabinet mogen opruimen. De FNV dreigt de uitvoering van het plan te frustreren. En de Telegraaf meldt dat het AFNV zelf op ontploffen staat. De vakbond eist vandaag dat de 18 overige aangesloten bonden zich scharen achter zijn onderhandelingsinzet... met de werkgevers over een nieuw pensioenstelsel. Anders trekt de grootste vakbond zich terug en gaat het zijn eigen koers. Bondgenotenvoorzitter voorzitter Henk van der Kolk gaat het hoofdbestuur van de FNV... confronteren met zijn eisen. De FNV blijkt nog steeds tot op het bot verdeeld te zijn... over de inzet voor de onderhandelingen met de werkgevers en het kabinet. ING-topman Jan Homme ziet een groot operationeel risico... in de hoeveelheid nieuwe regels voor banken, schrijft het FD... Bovendien zijn de nieuwe regels voor de financiële sector niet goed op elkaar afgestemd, vindt Homme. Daardoor kunnen delen van de economie in de knel komen. De komende jaren moeten banken een grotere buffer hebben. Verzekeraars worden aangespoord om minder te beleggen in de aandelen en langlopende obligaties. Ook de boekhoudregels worden helemaal aangepast. Volgens Homme is de consument de dupe van de nieuwe regels. De consument moet meer gaan betalen. Ongeveer 300.000 telefoonapplicaties krijgen de bevoegdheid privégegevens te gebruiken als je de algemene voorwaarden van die apps accepteert, schrijft de pers. Met onschuldige applicaties als 9292-OV blijkt je al heel wat prijs te geven. Daardoor kan de applicatie in contactgegevens en als telefoonnummers en adressen kijken. Door op OK te drukken geef je zelfs toestemming om de instellingen op je telefoon aan te passen. En skimmen is in een jaartijd gehalveerd, meldt het in een Nederlands Dagblad. Het schadebedrag kwam vorig jaar voor de banken uit op zo'n 20 miljoen euro. En dat is volgens de krant een flinke vermindering ten opzichte van het jaar ervoor. Toen bedroeg de schade 36 miljoen euro. En daarmee is de bloeiperiode voor de Roemeense skimmers voorbij, schrijft het ND. Het skimmen bij geldautomaten en pinapparaten in de detailhandel is nu grotendeels voorbij. De banken en ook de NS bijvoorbeeld beschermen hun betalingsverkeer tegenwoordig beter. Maar maar er wordt wel meer geskimd bij onbemande tankstations... en pinautomaten in parkeergarages. Betalen is nu nog, veilig, maar, nog veiliger, maar nog niet veilig, zegt de Nederland. Dat duurt nog zeker een jaar, tot alle winkels een speciale chip gebruiken. Kopjes rollen van tafel, kastdeuren vliegen open, kinderen vallen uit bed. In het AD valt te lezen dat het leven voor woonbootbewoners... bij de Nijmeegse Waalbrug erg ongemakkelijk is geworden. Want de boten liggen flink scheef op een uitgedroogde bodem. Dan geleden gedumpte oude fietswrakken steken uit de modder. En wandelaars lopen langs op stukken zand waar anders het water meters hoog staat. Het leven op de boten wordt onhandig ook. Pannenkoeken bakken wordt lastig omdat okay. de pan scheef staat. Ja. Even een dikke aan één kant dik. Zwarte pannenkoeken zijn het resultaat, ook dat ook. Ja. Bovendien krijgen de woonbootbewoners hoofdpijn en last van hun rug door het scheef lopen. Het is niet voor de eerste trouwens dat dit stuk rivier zo laag staat. Maar zo droog is het zelden. Alleen in 2003 is het voorgekomen. En toen duurde het zelfs maanden. Maanden zwarte pannenkoeken. Dat is niet uit te houden. Marjan Koekoek las mee met het krantoverzicht. Na zeven uur hoort u meer over de bekerfinale. FC Twente heeft de eerste titel binnen de beker, de KNVB beker. En u hoort ook over het aanhoudende geweld uiteraard in Syrië. Nicole Fever heeft het lastig om informatie te verzamelen, maar het lukt er en ze doet zo dadelijk verslag.